Kom je even binnen, hè? Tweede uur. Geweldig. En The Gold Warrior met de uh, Lonely Boy. Welkom inderdaad, hè. Tweede uur alweer van uh, Zandvoort op zaterdag. De sun always shines in uh, Zandvoort. Uh, ja, dat betekent ook, ook vandaag weer, ja, uiteraard. Ha -ha. Want jij bent er weer, het Oeh! zonnetje in huis, uh, Dolly. <laughs> en uh, wat gaan we allemaal nog doen in Tweede Uur, trouwens? Uh, ik zat net te spieken. We gaan straks weer eventjes uh, kijken... of er nog wat Zandvoortse nieuwtjes te vertellen zijn...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 Mocht er veranderingen komen, dan hoor je dat hier op deze Sunny Day bij ZFM.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 Van haar album, nieuwste album in Amsterdam. Wow, dat doet ze echt goed! Ja, joh, ja, zeker weten.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 Zo, even gaan luisteren. Ik heb gekozen voor het nummer uh, Trigger. Dat vond ik erg man.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 Onze eigen Salvo'sje Wendy Moore hoor je met uh, Trigger. Ja. Leuke platen, Dolly. Ik vind het een heerlijk nummer, echt waar. Zeker. Ik, het zit zo mooi in elkaar, echt waar. Echt een prachtig nummer. Dus, ja, ze kan het echt hoor. Zo zoek hem even op op uh, YouTube en uh, geniet van uh, de muziek van uh, onze eigen Wendy Moore. Zo Weet is je trouwens, dat? over onze eigen gesproken. Gaan we nog even naar uh, Yves Berensen uh, zo dadelijk? Oh. Want uh, Yves heeft weer een nieuwe single. Alweer, Ja, Yves heeft weer een nieuwe single. Is die vorige al uit de top 40? Nou, of hij... Uh, Goeiemera, goeie hij begint me me steeds meer op de Beatles hij, te lijken. Hij komt me meerdere singles tegelijk. Mijn god. We gaan hem zo meteen <laughs> draaien, de nieuwe single <laughs> van Yves Beerense. Ja. Eerst even een uh, lekkere andere gouden ouwe. Ja, deze ken je waarschijnlijk nog wel, hè? Ja. Bij Paul de Leeuw is hij groot geworden. Ja. ja, Mr. Blue. Mr. Blue. Mm. René jongen. Ja. ja. Mooi nummer. Jazeker. Ja, zeker.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 I'll be lonely too Oh Mr. Blue I'm here to stay with you And no matter what you do When you're lonely I'll be lonely too A young girl she is shaded Bears the scars that never faded Of the baby that was born on Christmas Day mm -hmm. While the heavens sing their song A child's life was never long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 Blijf hem gewoon lekker draaien omdat hij zo goed is. Je Mr. Blue hier op de zaterdagmiddag bij ZFM. Goed nieuws vanuit Amsterdam. We staan met 1-0 voor. Gescoord door Otman Vertuz. En het is nou rust daar. Straks de tweede helft. You must be lost in a land. I search forever your footprints in the sand. I feel you need me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 We zitten tegen bevrijdingsdag en uh, de dodenherdenking aan. Oh, die heb daar... ik in het journaal gestopt eigenlijk. Oh, oh, die heb je in het journaal gestopt. Ja, in de nieuwsberichten. Oh, oh, goed. Krijgen oh, we die goed. nog of niet? Even kijken. Ja, nou, die, ja dan be... doe ik het volgende uur, vertel ik over Dan daar, daar. daar maken we ruimte voor Want er is vrij. zoveel te doen. Precies. Nou, ja, wat uh, nog meer dan?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 Nee, dan een... in de... Oh. Nee, Javan, je hebt er nog één. Ik heb er nog een paar. Oh, oké, okay, doe maar. Ja. Gewoon. Ga jij maar lekker even plassen of ja, zo? Ja, goed. Of, uh, buiten ik ik schieter, ben even een beetje weg, he, tot zo. Ga jij maar even naar nee, de... Nee, roken de... doen we niet meer. Oh, de, de... oh nou, dan gaan we maar even naar de kroeg. Ik, ik zie je zo wel terug. Nou, uh, Marlene Sherp en haar leerlingen tonen gezamenlijk werk... in een bijzondere presentatie. Rondom twee bronzen sculpturen van Marlene... exposeren haar leerlingen hun beelden in steen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 Nou, de heren van vanmorgen, Ger Loogman en Hans Botman... die hadden Erik Wijs opgevangen hier in de studio. En Erik vertelt ons over de evenementen en de activiteiten op het circuit. Maar er komen leuke dingen aan uh, ja, het is, komende uh, de komende tijd. Buiten de Formule 1 natuurlijk, op uh, het laatste weekend van augustus. Want uh, we beginnen bijvoorbeeld uh, 11 mei met de uh, Sunday. Klopt, dat is uh, volgende week uh, zondag inderdaad. Ja. En dan... Uh, dan staat eigenlijk de, de week daarna uh, de GT World Challenge als ja. programma. Dat is eigenlijk ons eerste grote internationale evenement. Okay. In maar kunnen, wat kunnen we verwachten van de, van de American... Uh... Ja, Amerikanen American Sunnet natuurlijk. Volop Amerikaanse auto's. Ja, alle soorten en maarten. Rijf Frank uh... Parenkoper ook mee. Ja, <laughs> je, ja. Die is al onderwijs. Ja, even ja. Laten ja Hij heeft er, er nou in, heeft er nou in gekocht in 1958. Echt waar? Okay. Ja, dat is niet normaal. Mooi, mooi. Zo mooi. mooi. Ja, prachtig. Anders. En die zitten bijna geen kilometers op. Ja, nou, ja, ik heb het vorig jaar ook nog even een tijdje staan kijken. Dus wat prachtige auto's komen eraan. Ja, ja absoluut. En uh, zowel modern uh, als uh, echt hele mooie ja. auto's uit de jaren 50 en 60. Ja,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 Uh, zoals Maro Engel bijvoorbeeld van Mercedes. Uh, uh, ja. die, die doen allemaal mee. En wat, wat voor wagens zijn dat? GTS, GT3's. Dus uh, denk aan een Mercedes-AMG uh, uh, GT. Uh, uh, een Ferrari, Zwaardere werk, zeg maar. Een Lamborghini. Oké, okay. uh, ja, ja. uh, McLaren.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 Ja, dat is. 18 juni, is het eigenlijk ja. het pinkster uh, Ja, de Pinkster, het, het, het, is, pinkster is dat, weekend, ja. Ja. ja. Want ja, ja. Uh, normaal zijn het de Pinkster-Racers. Uh, klopt, en die zijn nu twee weken eerder. Uh, althans, dat dan heet het geen pinkster races, natuurlijk, maar oh. de, de hele organisatie die het uh, afgelopen jaar de Pinkster-Racers heeft, uh, heeft ingevuld, die komen nu met hun klassen twee weken eerder rijden. Oh ja. Uh. Uh, dus ja, dat, uh, dat is zo. Maar goed, uh, wel voor het Pinkster-weekend voor Zandvoort. Natuurlijk prachtig dat we zo'n groot ja. internationaal Oosport hebben. Ja, absoluut. Even, uh, ja, ja. ja ik zag van 4 tot 8 juni, dat is dan uh, 5 tot 8 juni. Of oh, 5 tot 8 juni, ja. ja, nee, ja. Dat is vrijdag, zaterdag, zondag. Uh, uh. Uh, en die donderdag uh, wordt er niet gereden. Ja, dus het is natuurlijk wel, wordt alles voorbereid. Maar die datum is ja. ontstaan. Maar het rijden is echt 5 tot 8 juni. Ja, is ja. het toch steeds zo populair als vroeger? Uh, nou, het DTM is best veranderd. Uh, uh, nou, we gaan het net laten aan. He, ze rijden ook met GT3-auto's. Ja, dat ja. was tot vijf jaar geleden anders. Uh -huh. Hè, toen waren het echt, uh, was auto's volgens het, nou, het zogenaamde Class 1 reglement. Wat je toen had. En uh, daar waren echt die auto's die waren...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 Uh, dus daar, uh, daar kunnen al die races gevolgd worden. En overigens, de GT World Channels over twee weken, dat wordt allemaal op Ziggo. Wordt het, het uitgezonden. Oh, okay. Dus daar kan het ook gevolgd worden. Nou, je kan het ook live op het Ski kijken, uh, natuurlijk. Ja, dat, is die, is die, mogelijk, nee, is dat is allemaal mogelijk. Dat is allemaal mooi. kaartje kopen. Ja. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Het zijn geen enorme bedragen hè, die betaald moeten worden. Nee, toch? Ik, ik ben het niet uit mijn hoofd, maar volgens mij voor de GT World Channels een kaartje 25 euro. Ja, uh, ja. Uh, en dan, ja, dan mag je ja, overkomen, ja, mag je op de tribune zitten, mag oh, je hele bel rondlopen. leuk. Dat zit een aanrader. En dan gaan we richting.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 Maar om ze toch wel op die manier op de baan te krijgen. En voor de rest is het een beetje vergelijkbaar met wat er de afgelopen jaren gebeurd Ja, inderdaad. We hebben dan natuurlijk een Formule 1-race met de 3-liter motoren, zeg maar, tot midden jaren 80. We hebben natuurlijk de historische Grand Prix-cars, dat zijn de auto's tot eind jaren 60. Met de motoren nog voorin en achterin, natuurlijk ook al in het begin, of later. Formule 3-races, Formule 2-toerwaarschijnlijk, Deze Le Mans-prototypes.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 En binnenhalen en dat doen we bijvoorbeeld bij een DTM niet of een GT World Challenge. is is nee, een nee. contract met een organisator. Met een, organisatie, met zo, een, een zato, ja. Die ja. verschillende circuits in heel Europa mm -hmm. rijdt en eigenlijk overal met het verschil, hetzelfde hangaaf ja. verschijnt. Ja. Nou, dus met die historische kampioen nee. moeten we dat echt zelf mm -hmm. uh, bij elkaar uh, halen ja. om, uh, ja, om ja. een mooi evenement hier te zetten. Ja. Ja. Ja. Nou, wellicht dat ZFM weer uh, gaat uitvinden. Uh, nou, dat gaan, gaan we wel ja, proberen. Ja, dat zou hartstikke leuk zijn. Dus. Ja, ja. ja, gaan we proberen, inderdaad. En dan komen we daar zeg maar een dag te staan. En de hele dag uh, live uh, uh, uh, muziek en, en, en uh, ja, mensen, ja, nou, het mensen aan het woord. Met in al de de ja, mensen, ja, ja, Nou, het is tussen 28 juli uh, en... Uh 31 augustus is het sowieso gesloten. Maar ook zes weken later nog voor de afbouw van de... Ja, we beginnen zo'n beetje derde week september weer. Dan pakken we de draad weer op. Dan is alles afgebouwd. Althans, nog niet alles, maar het meeste. En dan kunnen we het circuit exporteren. Inderdaad, en vanaf 28 juli is het circuit gewoon dicht tot aan de Ja, Die tijd hebben we nodig. Ja, en daarna nog voor de afbouw minimaal een week. Ja, een beetje derde week. Want ik zag dat er ook nog een nieuw loopevenement komt. De tikken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 ja, met zogenaamde ja, uh, zeg maar auto's van minimaal twee, drie jaar oud. Ja, inderdaad. Ja. Uh, en komen ze ja, wat, wat dingen uittesten. En wat, wat en rijders uh, wat kilometers geven. Ja, dat... uh, we hebben dat uh, twee weken geleden ook al gehad. Zo'n dag met, met Esther Martin. Ja, klopt wel. Dat was een hele vrouw toen. Ja. Komen er mensen op af? Uh, ja, dat, dat komen best uh, even af en toe mensen, mensen kijken inderdaad. Uh, uh, moet je ervoor betalen? of niet uh, uh, nee, je... nee, nee, nee je kan nee? in principe gewoon het uh, cyclies open. Oh. En uh, mensen uh. kunnen gewoon op de tribune gaan zitten en even kijken. Maar, maar niet uh, in de pet.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 En met, uh, die auto werd destijds door Thierry Boutsen bestuurd. En die was ook maandag in Zandvoort. Om leuk! Met die auto die shakedown te doen. Ja. Uh, ter Der voorbereiding op een demonstratie die, die tijdens de komende Krampelie van Imola in Italië gaat. Oh, leuk. Gaan en Thierry ja. Boutsen is een oud Formule 1-boy. Ja, een winnaar ja. Eh, ja, ja, ja. ook. En die ja, ja. is destijds in 1985 tweede <grijft> geworden met die auto in Imola. Ja. En dat was heel bijzonder, want hij viel toen vlak voor de finish stil. Vanwege brandstofgebrek. Toen is hij uitgestapt heeft hij die auto over de finish geduwd. Oké. Okay. Ja. En is hij tweede geworden. Ja, best ja, ja, ja, ja, ja, ja. <grijfie> ja, ironisch. <grijfie> Dus dat, uh, ja. dus, uh, maar die auto die was er dus. En ja, fantastisch uh, om dat weer ja natuurlijk, Ja, natuurlijk. Ja, ja. Helaas maar, uh, maar twee rondjes. je ja. kan niet. want uh, Prachtig want geluid. Er. Maar alle mensen hebben van genoten, uit. denk ik wel. Met, uh, uh, ik, ik heb verschillende mensen gehoord die hebben gezegd. Goh, wat ja. is like, ja, uh, Ik weet er ook. Even, uh, even, uh, toch, ja. Al was het maar een paar minuten. Maar ja, het was gewoon ja. ja. toch, uh, ja. toch. Het afgelopen maandag rond een uur of zeven ongeveer. Ja, inderdaad. De Formule 1, wat kunnen we verwachten?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 Ja, gaat dat een waanzinnig weekend worden ja, ja. en uh, misschien wel de, de mooiste Grand Prix uh, van uh, van de straks de zes die we georganiseerd hebben ja, het Nou, die komt A6 volgend jaar, jaar hè jawel maar dan gaat ze natuurlijk met <laughs> met nieuwe met een ja, nieuwe, ja, ja. nieuwe motorenreglement rijden ja dat is waar ja wordt ja. toch in het natuurlijk ja, dat, dat is ook waar het zou best kunnen hoor maar dit jaar weten we zeker dat het komt ja absoluut zeker weten zeker vind het niet jammer dat het dan afgelopen is tuurlijk ja, persoonlijk vind ik dat hartstikke jammer. Ja, ja. Maar ja, je moet ook reëel zijn. En ook terugkijken naar natuurlijk het fantastische ja. uh, feit dat we er gewoon zes ja. keer georganiseerd ja. hebben. Ja. Ja. Zeker, nou, dat was uh, Erik Wijers uh, vanmorgen te gast hier uh, bij ZFM, Dolly. Ja, geweldig. Ja. En, ja. jij hebt dat net op maandagavond die raceauto gemist. Oh, oh verd... Die dat klonk is een zo verschrikkelijk lekker. Ja. Het gieren van die. die het uh, zal wel ja. V10 geweest zijn of zo, denk ik. Ik heb geen idee. We gaan meer. straks eventjes aan uh, Rendel vragen. Die weet dat pas oh, zeker. Weet... zeker. Het was in ieder geval wel een van mijn favoriete auto's. Okay. Want het was uh, de Arrows.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 Oh jee! Dus, uh, dus uh, we Wat staan goed. voor mij. Ik hoor dat we een, uh, weer een bericht krijgen. Even kijken. Ja? Ja? Uh, 1-2 op dit moment uh, staat oh, het. Oh Is meekie. het uh, niet snel gegaan? 0-2 uh, door. Uh, even kijken. Koen de ja. En uh, ja, nu is het uh, 1-2. De tegenpartij, OSV, heeft gescoord. Maar we staan nog steeds voor. Ja, maar het, wordt wel, weer, met, uh, het wordt wel weer spannend, hè? 1 nou. tegen 2. Ja, het blijft ja. altijd weer spannend. Ja.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 10 over 6 tot 7, de Tennessee Drifters. Dit is Rockabilly trio. is ook leuk, natuurlijk. Dan van 7 tot half 8 komt Bam weer terug. De twee samaressen. Ja, s'avonds voor de mensen die net inschakelen. Het is niet uh, s ochtends uh, dat je dan nee, uh, op het gast in de staat. Nee, zeker niet. Het is uh, van 2 uur s middags tot 9 uh, tot uur s'avonds. Is de levende muziek. Oké, okay, nou. En uh, tot slot. Ja.